Met het, het dodental door de paniek bij de Love Parade in Duisburg is opgelopen tot 19. Daarnaast raakten 342 mensen gewond, meldde de Duitse politie. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. Aan het einde van de middag brak paniek uit in een overvolle tunnel... die leidde naar de enige ingang van het festivalterrein. De organisatie van de Love Parade was mogelijk niet goed voorbereid op de massale toeloop. Het terrein zou 500.000 mensen aankunnen, maar er kwamen er ruim een miljoen Ondanks dreigementen van Noord-Korea zijn Amerika en Zuid-Korea begonnen aan een gezamenlijke legeroefening. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Washington is van Zuid-Koreaanse hoofdstad Poussan onderweg naar de Japanse zee... waar het samen met Zuid-Koreaanse schepen een oefendemonstratie zou houden. Aan de oefening doen ook enkele Japanse schepen mee. De landen willen Noord-Korea hun militaire kracht laten zien... nu het communistische regime blijft dreigen en kernwapen in te zetten. China gaat minder misdrijven bestraffen met de doodstraf. Ook gaat de leeftijdsgrens van veroordeelden tot de doodstraf omlaag. In de toekomst kunnen Chinezen van boven de 70 niet meer ter dood worden veroordeeld. staat in een wetsvoorstel dat volgende maand wordt behandeld op het jaarlijkse volkscongres. China is koploper in de wereld wat betreft executies. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International schat het aantal op enkele duizenden per jaar. De Russische premier Poetin heeft de spionnen ontmoet die begin deze maand de Verenigde Staten werden uitgezet. En zei dat hij samen met hen liederen over het vaderland heeft gezongen. Er is niets bekendgemaakt waar de ontmoeting is in Rusland plaatsvond. De tien spionnen werden begin deze maand geruild voor vier mensen die in Rusland vastzaten voor spionage voor het Westen. Dat was de grootste spionnenruil tussen Rusland en de VS sinds de Koude Oorlog. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en er vallen enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journey. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM in de ochtend.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 Levert het ritme van Zandvoort, Ook op internet ww.zfmzantwoord.nl It's the beautiful game